Levi van Eck met het NOS Journaal. De 16-jarige jongen die vanochtend na een schietincident op een school in Roermond werd aangehouden, had allerlei wapens bij zich. Het gaat om een lichtgeweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bel, meldt de politie. De scholier werd opgepakt nadat hij zowel binnen als buiten de school had geschoten. Mogelijk vanwege een ruzie met een andere leerling. Niemand werd geraakt. Rechters en officieren van justitie luiden in een brandbrief de noodklok over de rechtspraak in Nederland. Door chronisch geldgebrek wordt het steeds moeilijker om ons werk te doen, schrijven ze in een brief aan het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer. Het is ongebruikelijk dat rechters en officieren van justitie zich zo direct richten tot de volksvertegenwoordiging. In de brief, die in handen is van Nieuwsuur, hekelen ze het nijpende tekort aan rechters en officieren van justitie, de structurele overbelasting en de gebrekkige ICT-voorzieningen. De politiebonden zijn tevreden over de nieuwe CAO waar vanochtend met de overheid een akkoord werd bereikt. Er zijn onder meer afspraken over vermindering van de werkdruk, doorgroeimogelijkheden en ouderenbeleid. Politiemensen krijgen er in drie jaar tijd ruim 8% salaris bij en bovenop nog twee keer een uitkering. Eind dit jaar stopt de inzet van Nederlandse F-16's tegen islamitische staat in Irak en Syrië. De bijdrage liep al af en het kabinet heeft besloten die termijn niet te verlengen. Er blijven wel tientallen Nederlandse militairen in Irak. Zij zullen vooral trainingen gaan geven aan het Iraakse leger. Ook moeten ze helpen om de gebieden veilig te houden die op IS zijn heroverd. Het kabinet benadrukt dat een einde van de militaire strijd tegen IS in zicht is... maar dat de groepering nog altijd een bedreiging blijft door aanslagen. Het weer vrij zonnig met geleidelijk ook stapelwolken. In het noordwesten en noorden weer wolken en een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden.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 This only a game no, no, no. Ik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 Internet, Internet. Internet. Internet. From her father's daughter She just wants her life For a baby All on a roll No one will come She's got to save him Daily struggle. She tells him Now she gotta